Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KNVB heeft Danny Blind ontslagen als bondscoach... na de 2-0-nederlaag gisteren tegen Bulgarije. Kwalificatie voor het WK volgend jaar is door die nederlaag heel lastig geworden. Assistent Fred Grim neemt de taken van Blind waar... bij het oefenduel dinsdag tegen Italië. Blind vindt het jammer dat hij weg moet. Hij beschouwt de nederlaag tegen Bulgarije als een incident.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 De CDU van bondskanselier Merkel is de duidelijke winnaar van de regionale verkiezingen in Zaarland. De Christendemocraten krijgen ruim 40% van de stemmen. De SPD leidt een gevoelig verlies, ondanks de populariteit van de nieuwe partijleider Martin Schulz. Zijn partij blijft in Zaarland steken op nog geen 30%. In Zuid-Soedan zijn gisteren zes hulpverleners gedood. Ze werden in een hinderlaag gelokt toen ze onderweg waren naar een plaats in het oosten van het land... Dit jaar zijn in Zuid-Soedan al twaalf hulpverleners gedood. Er woedt sinds 2013 een burgeroorlog. Volgens de VN is Zuid-Soedan het gevaarlijkste land ter wereld voor hulpverleners. Het Poolse voetbalelftal heeft een goede stap gezet... richting directe kwalificatie voor het WK volgend jaar. De Polen wonnen hun uitwedstrijd in Montenegro, de nummer 2 van de groep, met 2-0... Polen heeft nu 13 punten uit vijf wedstrijden. Eerder op de avond verstevigden ook Engeland en Duitsland in hun groepen hun koppositie. Engeland won met 2-0 van Litouwen en Duitsland met 4-1 van Azerbeidzjan. Het weer, het is droog. In het noorden kan nevel of mist ontstaan. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen schijnt de zon weer volop. Alleen het noorden kan eerst een tijd last houden van laaghangende bewolking. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik ben hier van Plettenberg, het laatste uur, en ik spreek vandaag met Willem Duin. En Willem Duin komt uit Haarlem. En waar uh, ben je geboren ook in Haarlem of een andere plaats? Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Oké, oh, ga, ja, echt een Haarlemmer, echt een mug mogen we zeggen. Zeker, zeker. En uh, ja, vertel eens even. Uh, je komt uit een gezin. Heb jij nog uh, veel broers en zussen? Ik heb nog uh, één broer.